Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen volgend jaar veel minder nieuwe huizen bij, zegt woonminister De Jonge. ...komt onder meer door de hoge prijzen van materialen... ...en doordat mensen minder budget hebben vanwege de stijgende hypotheekrentes. Het is een flinke dip in de ambities van het kabinet, zegt mijn collega Bart. 900.000 woningen erbij en dat zou dan in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Dus over zeven jaar ongeveer. Nou, het afgelopen jaar zijn er 90.000 woningen bijgekomen... ...en dat ligt dan nog wel redelijk in lijn met het behalen van dat streefgetal. Maar voor het komende jaar, voor dit jaar en zeker voor komend jaar... Maar zal het zeker, of vrijwel zeker niet gehaald gaan worden. Opnieuw zijn er foto's vernield van een Pride tentoonstelling in Alkmaar dit keer. Het gaat om foto's van intersekse mensen. Dus mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Blijkbaar had iemand daar iets op tegen. Want drie van de grote portretten zijn bewerkt met een mes. De organisatie denkt dat het een gerichte actie was en noemt het afschuwelijk. Opsporing verzocht gaat morgen AZ-hooligans herkenbaar op tv laten zien. Het zijn beelden van de wedstrijd tegen West Ham United vorige week. Supporters bestormden toen een tribune waar Engelse fans en familie op zaten. Verdachten die niet op tv willen kunnen zich tot morgenmiddag bij de politie melden. Twee hebben dat al gedaan. En een bijzondere prestatie van de Nepalese Hari. Hij heeft de top van de Mount Everest bereikt, ondanks het slechte weer. It is amazing, uh, but uh, with the weather and um, the weather wasn't that favorable. Maar uh, we were able to summit. Ja, nou klimmen er jaarlijks honderden mensen naar de top van Everest. Maar Harry deed het op een bijzondere manier. Hij mist namelijk beide onderbenen. Zijn benen zijn vanaf boven zijn knieën geamputeerd nadat hij als militair op een bom stapte 13 jaar geleden. Met zijn bijzondere beklimming van de hoogste berg ter wereld wil hij laten zien dat mensen met een handicap vaak prima mee kunnen doen. Het weer zonnig, broeierig, temperaturen boven de 20 graden. Later vandaag in het binnenland een regen- of onweersbui. Morgen koeler dagje, maar wel weer volop zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En uh, u twee van uh, Zandvoort op zaterdag openen we met deze Laura Brenneken... hoorde je met uh, self-control. Het tweede uur, nou, het eerste uur was uh, weer heel interessant, uh, Benno. Ja. Met uh, de persvoorlichter van uh, VRK, Veiligheidsregio Kennemerland Ja, uh, En uh, uiteraard uh, de open dag hè, volgende week. Niet vergeten vanaf 12 uur. Ja. Op uh, 27 mei is dat bij uh, Nieuw-Noord, bij de kazerne. Bij de kazerne Nieuw-Noord. En, en dan ben jij er ook bij. En dan ben ik er ook bij. En Nieuw-Noord is natuurlijk daar ook bezig. En dat is vanaf 10 uur s ochtends. Daar was ik het vorige uur mee in de war. Vanaf 10 uur is het natuurlijk volgende week het buurtfeest aan de gang. Tot uh, nou, ergens in de avond. En uh, met heel veel leuke optredens. En, en een bingo. En, uh, Embrace, Embrace, ja. Geweldig. En een mooie is: ik zag uh, start van de week shownieuws of uh, iets uh, te kijken. Ja. Of uh, dat andere programma van, uh, van uh, RTL. Uh, RTL Boulevard. En uh, ja, ergens een uh, festival stond. Uh, Brace stond op de poster. Maar Brace die kwam niet. <laughs> want uh, ja, dat was allemaal niet goed geregeld en zo. Uh, dus, uh, uh, maar er waren mensen waren speciaal voor uh, Brace. Uh, naar het Festival oh, ja? toegekomen. Oh. En, uh, ja, toen was je er niet. Zo. Toen wou ik bijna zeggen. Kom naar Zandvoort. 27 ja, ja, ik... mei, want wij hebben wel Brace. Ja, maar uh, het is wel een buurtfeest. Dus uh, ik, nou ja, goed. <laughs> Dit uh, uur hebben we. Dus Heel Noord afgesloten. Weet je wel. Ja, ja, heel Noord-Affelsland. Precies. Uh, files, uh, uh, nog meer files naar Zandvoort. Louise, Louise Schalkoort. Zij is uh, um, woordvoerder van het Rode Kruis. Ja, officieel woordvoerder van het Rode Kruis. Die gaat uh, ons straks uh, bijpraten over zomertijd reanimatiedag 3 juni. En van collega Rob van Zomeren. En dan hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En er wordt heel wat afgehold in Zandvoort. Van dit weekend hebben we Spartan Zandvoort. Of zeg je Spartaan Zandvoort? Nou, het zijn Spartanen, maar het is uh, Spartan. Spartan, ja. En daar gaan we het dan even over hebben. En over hardlopen gesproken. En ik trof net een berichtje in het uh, ad.nl. En dat uh, de Ambeloze broeders Martijn en Mart Mathias die werken bij de RAVU, dat is een ambulance dienst in uh, Utrecht. Hele grote, uh, die gaan een bizar wereldrecord vestigen. Namelijk, ze gaan een marathon 42,2 kilometer hardlopen met Brancard. Dus uh, wat jij trouwens ambulance personeel zelden ziet doen: hardlopen met Brancard, want uh, daar is een reden voor omdat je namelijk kan vallen en je raakt buiten adem. En als je buiten adem hebt, kan je niet meer handelen. Hmm. Dus daar is... maar en wie is het, dus... het slachtoffer die erop moet liggen? Uh, nou, ja, dat is, nou, dat is een hele goede vraag, Rob, Want een lege die uh, heeft meer neiging tot uh, zwenken en zwaaien... Dus? Dan, een, dan een volle brankaar. Dus, dus heb dus, jij uh, wat te doen? Uh, ja, ja, meld je aan. Uh, meld je aan bij je deze. Moet minimaal uh, 80 kilo wegen, denk ik. Om uh, een beetje stabiel te houden. Maar goed, zij gaan dus... Uh, uh, samen, Ze zijn al aan het oefenen. En worden zo worden ze ge geciteerd. Dat ze al met het trainen. al heel wat verbaasde blikken hebben gekregen daar in Utrecht. Dus uh, nou, misschien gaan dat ze. Kan dat kan ik me voorstellen. Ze ja, zien het gebeuren Twee keer zijn met een Brancard over de ja. straat hollen. Racen gewoon. Ja, ja, ja. Ah, ja. En geen. Uh, helemaal verder niks. Hè. Dus uh, nou, verder. Uh, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan natuurlijk. Renderlos een bel om kwart voor vier over pit Report. En. Dan gaan we het laatste autosport even mee doornemen. En zometeen gaan we eerst naar Jan voor het einde van de eerste helft: Arsenal, SW, Zandvoort. Maar eerst deze van Bruno Marsch. Let know as soon as we walk in. I'm wearing Cuban licks. Yeah. a mix. Yeah. Englewood's finest shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. Known no to get the, the color red, red, the blue. Woo, shit. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Woo. So many pretty girls around me, and they're waking up the rock. Keep, Keep up. up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be joking. Keep up. Uh, players only. Come on. Put your, get your, get your, get your, get your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 Put some money in my pocket Keep up Ooh. So many pretty girls around me And they're waking up the rock Keep up Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jockey Keep up uh, Players only Come on Put your f***ing Raise up up van de Bruno Mars blijft uiteraard uh, altijd goed. Een liedje van alweer een paar jaar geleden. Nou, we gaan naar uh, Jan van der Leden. Ja, We zijn al een beetje, zo beetje aan het uh, einde van de eerste helft, uh, Jan. En hoe gaat het daar in Amsterdam? Het uh, staat nog gelijk zoals we het begonnen. Dezelfde stand als dat we begonnen. Nog steeds 0-0? Uh, uh, ja, het staat nog steeds 0-0. Uh, we hebben enkele kansjes gehad via Koen en But. Ik uh, moet niet ook zeggen dat uh, Arsenal wel uh, twee leuke kansjes heeft gehad. Maar die gingen werden gered door Daan. Uh, en verder is het gewoon een lekker potje voetbal. En ik weet niet wie Koen aan die achterste lijn heeft gehaald. Maar dat is wel een hele goede zet geweest. En Koen speelt, speelt echt fantastisch daar achterin. Okay, nee, en, uh, die, die bouwt weer op. Dat is echt heel goed. Ja, dat, uh, normaal, uh, no normaal staat hij daar dus niet? Nee, normaal staat hij op het middenveld. Vaak met de punten voor en nu uh, stelt het dus in die achterste linie. Maar hij stond gewoon heel sterk in die achterste linie. Hmm. Maar gewoon fout. Nou, idee voor de volgende wedstrijden. Ja, nou ja. Zeker. we houden. Ja, nou ja. In ieder geval een beetje, een beetje gelijk, uh, gaat het een beetje gelijk op als ik uh, jou uh, begrijp. En dat uh, ja. tegen de nummer drie. Dan doen we het helemaal niet verkeerd uh, vandaag. We, we doen het ook zeker niet. En die opgaande lijn die we vorige week zagen. Die is uh, deze wedstrijd ook zeker uh, uh, weer aanwezig. Dus uh, het belooft heel wat dat we straks een beetje meekrijgen in de tweede helft. Je weet het nooit. Ja, als foto van Jeffrey en eventueel Koen, dan, uh, dan ziet het er veelbelovend uit. Nou, hartstikke mooi. Dat uh, zijn, uh, zijn goede berichten. De bal is rond, hè, Rob? Sorry, wat zeg je? De bal is rond. Ja, dat is zeker zo. Over de bal is uh, rond uh, gesproken. Heb jij uh, nog steeds uh, die uh, sponsorbal? Ja, die hebben we nog ja. En uh, ja, als, uh, als uh, bedrijven zeg maar, uh, de bal willen sponsoren, waar kunnen ze zich uh, dan melden, Jan? Uh, nou, of bij mij, of bij uh, Theo Schoonenwoerd is eigenlijk de man die dat voor het eerst doet. En Rob van den Berg, dus het is gewoon zo. Oké, okay, nou, de wedstrijdbal is te sponsoren, alleen voor uh, thuiswedstrijden natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Nou Jan, dankjewel voor uh, de eerste helft, zometeen de tweede helft en uh, wint je mee, dan uh, je weet het nooit. Ik kan zo'n uh, doelpunt uh, inzitten. Ja, je weet het helemaal maar, ja. Hij kan nog een andere kant vallen, Rob. Ja, zeker, en ik zou uh, één uh, tip uh, aan ze geven, even in de rust, als je ze uh, toch uh, spreekt. Aan het eind van het spel even goed het uh, doel uh, schoonhouden, zeg maar. Dat, dat niet in de laatste paar minuten weer uh, van alles uh, gebeurt. Nou, nou Dat is echt weer Het is zo zonnig hoor. Ja, inderdaad. Nou, de, keeper de keeper die komt uit in je oh, Ja. Vond. Nou, weet je, wel, weet je wat, in de tweede helft hebben we het er gewoon niet meer over. En uh, dan gaan we er gewoon lekker tegenaan. Dankjewel, Jan. Gaan we doen. Oké, okay. hoi. Dat was uh, Jan van der Leden daar in Amsterdam. We gaan weer uh, lekkere muziek uit de Spaanse top 40 voor je draaien. Kan Nos vemos y nos comemos. Ik kan Y ahora een niño I'm done now. Lekker hè, die uh, zonnige klanken uh, uit uh, Spanje. Je hoort een, uh, plaatje uit uh, de top 10 van uh, dit moment. El Tonte heet het uh, nummer, een uh, lekker zonnige zomersnummer. Uh, Als het goed is, hebben wij aan de telefoon uh, Benno uh, Louise. Zij is ze instructrice bij uh, het rooikruis. Kruis. Zeg dat goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. En we gaan eens kijken of de verbinding uh, gelukt is. Uh, Louise, goedemiddag. Goedemiddag Benno. Goedemiddag, ja, leuk om je weer te horen. Uh, ja. Louise, jij bent inderdaad uh, instructrice bij de um, instructeur, noemen ze eigenlijk, hè, van ja, het uh, Oranje en Rode Kruis. En, ja. Um, ja, en wat dat betreft, um, ja, de 3 juni, zaterdag 3 juni, dan is het weer zomertijd-reanimatiedag. Um, waarom is het reanimeren waarom zo belangrijk om dat te leren, Louise? Ja, reanimeren is heel erg belangrijk om te leren omdat je zoveel kan betekenen voor een persoon. Ja. Als er iemand neervalt bijvoorbeeld op het sportveld, we kennen denk ik van de laatste tijd wel verschillende voorbeelden. Ja, dan is het juist mooi dat iemand gelijk kan helpen omdat je dan ook als slachtoffer zeg maar een betere overlevingskans hebt. Hè? Want je kunt daarmee snel handelen, eventueel snel een AED erbij en dan heb je alles gedaan wat je kunt doen voor, voor zo'n persoon. Ja, AED zeg je, wat is dat? AOD is, AED is een externe, uh, automatische externe defibrillator. Ja. En in sommige gevallen, als het hart fibrilleert, uh, dan kan de AED heel veel betekenen, want dan geeft je een hele korte schok. En misschien één, of misschien twee, of misschien drie. Maar daarbij kan je een soort of, uh, resetten van het hart. En als dat zo is, ja, dan heb je natuurlijk helemaal uh, alles gedaan wat je kunt doen. Ja, ja oké. Okay. Um, je, het is een bepaald thema. Hè, want het is niet de eerste keer dat uh, zomertijd reanimatiedag uh, wordt georganiseerd. Nee, dat klopt. Ik dacht voor mij dat het de zesde keer is. We zijn ooit begonnen in Paradiso in Amsterdam. Oh. En um, 3 juni is het dan in uh, Hart van Holland. In Nijkerk en in Groningen en, en Eindhoven. Uh, en dit keer ligt er een klein accentje op de sport. Uh, als je luistert naar de de Radio 10, soms dan hoor je dat ze het hebben over uh, circulatiestilstanden bij sportevenementen. Ja, ja, ja. ja. Want komt, ja. komt het bij sportevenementen meer voor dan anders? Weet je dat toevallig? Nee, dat weet ik niet. Kijk, je, je weet ook 75% van de circulatiestilstanden gebeuren in een thuissituatie. Hè? Oh, thuis. Um, dus, dus dat is relatief natuurlijk veel meer dan ja. op andere evenementen. 75% gebeurt in een thuissituatie, ja, en als het kan herkennen en je kunt heel snel 112 bellen... ja, dan heb je alles gedaan wat je kunt doen hè, voor de persoon. Ja, precies. En, uh, dus uh, daarom heeft het eigenlijk nog meer, uh, nog meer redenen om reanimeren te leren... omdat het gewoon ja. in, in je thuissituatie kan overkomen. Ja, precies. Zeker. Zeker ook dat. En als je kijkt naar Radio 10... Uh, ja, het is een workshop van een uur ja. en in dat uurtje krijg je een stukje theorie, maar ook kun je dus praktijk oefenen. Hè? We hebben daar verschillende reanimatiepoppen liggen en dan kun je ook daadwerkelijk op de poppen oefenen. Dus hoe mooi is dat dat je daar een uurtje de tijd hebt en daarmee wellicht um, iemand kan redden met alleen die kennis al van dat uurtje. Ja, ja, ja, ja. want een reanimatiecursus, hoe lang duurt die in norm Normaliter? Ja, normaal is dat 2,5, 3 uur ja, no. ongeveer. Ja, en dan, ja. dan kan je het ook echt? Jazeker, dan, dan kun je ook echt alleen meer de AED gebruiken. En oh. ook de stabiele zijliggingen helpen in die zin als, uh, als iemand uh, zeg maar bewustloos is maar wel ademt. Hè. Dat kan natuurlijk ook gebeuren dat je hem op de zij kan leggen. Dat zijn de twee uh, hoofdzaken die daar dan uh, behandeld worden. Zo. En even over die zomertijdreanimatiedag. Daar kan je je daarvoor opgeven? Want uh, hoe, hoe werkt ja. dat? Ja, het zijn gratis workshops. En je kunt je opgeven bij uh, wwwradio En daar uh, wijst het zich vanzelf. Okay. Um, okay. Hoe je je kan aanmelden. Dus uh, in Nijkerk zijn we met uh, nou, zo'n 25, 30 instructeurs. Dus, uh, van het Rode Kruis? Heel veel mensen ja, van het Rode Kruis. Hè. Rode Kruis is daar partner. Uh, en ja goed, daar kunnen uh, kun heel veel mensen wat meegeven over reanimatie. Hoe mooi is dat? Ja, ja, ja. ja het is allemaal zes jaar geleden samen met uh, Radio 10 uh, gebeurd. Kun jij wat vertellen over hoe dat uh, zo tot stand is gekomen? Nou eigenlijk is um, de man van de radio, is dat Rob van Zomer? Ja, Rob yes. voor Zomer. Die, die is zelf een keer gerenimeerd. En uh, dat heeft hem uh, ook uh, denk ik onder andere uh, aangezet om dit te gaan organiseren. Oké. Okay. Nou, geweldig. En... Um, uh Oké, okay, uh, en je, het is gratis, hè? Wat, uh, ja, zijn je... het is gratis. Ja, ja, ja, ja geweldig. Ja. Uh, Louis, jij bent ook um, via, ik dacht dat, Oranje Kruis um, verbonden bijvoorbeeld aan... We hebben het in deze uur veel over lopen, um, hardlopen met name. Maar jij uh, doet me ook mee aan de Vierdaagse van Nijmegen, hè? Dat is altijd voor het Rode Kruis of het Oranje. Wat is het Rode Kruis? Nee, of dat or... is het Rode Kruis. Oh, Rode Kruis, denk ik wel. En doet de hulpverlening bij... Uh... Uh, bij de Vierdaagse in Nijmegen, ja. zijn ieder jaar zo'n 600 vrijwilligers uh, aanwezig. En uh, ja, daar nou, ik benoemd ben, nou, we zijn ook op zoek nog naar heel veel vrijwilligers voor oh. Nijmegen. En dat hoeft niet alleen EHBO te zijn, maar dat kan ook facilitair zijn of andere taken. Er is nog zoveel te doen daar in Nijmegen, dus uh, ja, ja. als iemand geïnteresseerd is, je kunt je altijd aanmelden. Uh, en ja. wanneer, wanneer is de Vierdaagse in Nijmegen? Ja, nou moet ik even denken. Het is rond 17 juli altijd. Oh ja. Om en nabij. Wie dinsdag? Ja, iets van de derde week in juli. Um, en dan begint het altijd op dinsdag, hè. dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ah. Um, dus ja, uh, om en nabij die weken. En als ik me opgeef, mag ik dan lekker blaren prikken? Nou, als je blaren wil prikken, dan moet je eerst nog wel een EMBO-diploma en een aparte module volgen, blarenbehandeling. Oh. Uh, maar weet je, uh, je kan ook altijd uh, nog andere zaken behulpzaam zijn. Maar het is wel heel gezellig, denk ik, hè? Ja, zeker. Mm -hmm. Het is echt heel gezellig altijd. Uh, daar zijn uh, altijd uh, rode kruisers aanwezig uit heel Nederland, zeg maar. En het is ook een soort van reünie hey, bijna, ja. He, want we zien mensen uit Groningen uit. Limburg, uit, Noem maar op. En dat komt allemaal bij elkaar daar in Nijmegen. Het is reuze leuk. Geweldig, ja. al die dialecten. Ja, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en, en wat, wat, zeg het nog eens. Voor Nijmegen, waar kan je dan opgeven? Ja, dan kun je het beste een mailtje sturen naar Vierdaagse. Vierdaagse gewoon at redcross.nl Red Cross. Geweldig. Ja, ja. ja, wat leuk. Wij zijn CFM ook, hè? Ja, ja, ja wij zijn CFM. Uh, Oké, okay, nou, dus eigenlijk twee evenementen in de gauwigheid. Um, ja. Het uh, reanimatiedag op 3 juni. En ergens in juli uh, hebben we dan de Vierdaagse van Nijmegen. En dan wil je daarbij zijn, en van dichtbij ja. in uh, meemaken. Dan moet je vooral opgeven als uh, vrijwilliger. Vergeet nou, dan ook in september niet te dam dam lopen. ook het nog. Toch, het houdt ja, het niet op. Rotterdam is ook uh, een bekende, denk ik. Ja, ja, ja, Voor heel veel mensen. Ja. Dus ook daar is het Rode Kruis actief natuurlijk. Ja. ja, sowieso het Rode Kruis. Kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, denk ik, hè? Ja, sowieso. We zijn echt op zoek naar vrijwilligers, hoor. Dus als iemand uh, dat graag wil doen, ja, meld je aan. Top. Ja. Het is heel gezellig en je kunt op verschillende manieren iets betekenen. Ja, ja. ja hier in de regio met uh, de Grand Prix uh, die er, uh, er weer aan gaat komen, natuurlijk, eind uh, augustus. Ook dan uh, is het Rode Kruis uh, actief. Uh, nou, we hebben de, de Secuiren, uh, Benno. Ja. ja. En nog uh, vele andere mooie evenementen ja. hier uh, aan de kust. Ja, zeker ook in Zandvoort. Ja, ik woon zelf in Kastlikken. Maar ook in Zandvoort is natuurlijk heel veel te doen en ja, als je het hebt over langs de kust is er natuurlijk ook wel meer. de Vierdaagse Alkmaar ook straks. En, nou ja, er komt, het evenementenseizoen is een beetje gestart. Dus ja. er komt heel veel, ja. Maar ik begrijp van je, Louis, dat als je als Rode Kruis vrijwilliger... dat je eigenlijk uh, toch bij veel evenementen uh, gratis aanwezig kan zijn. Je hebt natuurlijk wel een taak, maar je maakt ja. het wel van dichtbij mee. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. niet alleen dan bij sportevenementen maar ook nog festivals en noem maar op. Maar goed, uh, ja, uh, het evenementenseizoen is gestart. Dus uh, ja. overal is er van alles te doen op dit moment. Ja, ja, ja precies. Hartstikke leuk. En eh, Louise, ja, ja en krijgen weer uh, Dance ja. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Hou ook. op, schijn uit. Ja. Dat, dat uh, ja. klopt. De lekkere Harry Benno. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> Louise, dank je wel. En uh, heel veel plezier bij de evenementen. Ja, graag gedaan. Hè. Tot ziens, Benno. Oké, okay, dankjewel. Daag. Dat was uh, Louis, uh, instructeur bij uh, het uh, Rode Kruis. Uh. Inderdaad, uh, nou ja, lees uh, alles nog een keertje na. Uh, over de Nijmeegse vierdaags en het Rode Kruis natuurlijk. Op uh, redcross.com, was dat? Zoiets, ja, zo ja rodekruis.nl. Ja. Uh, mag ook. Hier is uh, Falco en uh, we gaan er van uh, vinyl voor je draaien. De single Rock Me Amadeus. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records. Er leefde in de grote het was in Wien, waar hij alles tat. Er had de schuld in de natuur, doch hier alle Frauen. En jij riep: Willkommen, Rock me up my days. Er was superstar, er was populair, was so exaltiert, die hatte flair. Er war een netto-hose, was een rocky En alles kamen, Rock me up my But not me, I'm not doing this I'm a baby. Baby. <laughs> Het was om 1780 en het was No plastic money in de banken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war wohl jeder mann bekannt Er war een mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er war een superstar, er war super so populair Er war zu excited, genau das war sein Flair Er war een virtuose, war een Doll Und alle soorten hoffen, cap'n, rock me up, maar Dat was de Amerika. ...naast een remix van de, de single Benno. Okay. 1986 voor uh, Valko en Rugby Amadeus. Nou, tempo staat er goed in, in ieder geval. Zeker wel. Nou, leuk uh, weer uh, wat vinyl uh, gedraaid. Gaan we straks uh, verderop nog veel meer doen. Allereerst ja. eerste uh, het evenement, want ja, je zei het al, hè, volgende week hebben we een druk weekje. Ja, ja. Maar uh, er zijn allerlei evenementen vandaag, ook uh, Spartaan uh, Race uiteraard. Ja, over, uh, over racen gesproken en tempo erin houden. Dat is uh, vandaag, het is vanochtend uh, begonnen... om Tien uur en duurt vanavond tot ik weet niet meer wat. Maar vandaag dus ook... Half twaalf. Half twaalf, dus ook door het dorp heen kan je dus allemaal hardlopende mensen verwachten. Spartan Zandvoort is weer terug. Nog groter en mooier natuurlijk met sprint, super, beach, kids... Night Sprint. Ja, dat nou, is een beetje overdreven allemaal, maar goed, laat maar lekker gaan. En uh, dat gaat dus over het strand, door het dorp, langs de boulevard, door de duinen en, uh, en ook over het circuit. Nou, daar zijn ze volgende week ook, want uh, 27 mei zijn ze dus bij het Color Obstacle uh, Rush, dus het grootste run ter wereld, die uh, het plezier van kleur en hindernissen combineert met zes kleurstations, 20 verschillende hindernissen en 20. Muziekzones. En dat uh, gebeurt allemaal op het circuit gelukkig. En wat is een obstakelrun? Dat, uh, dat vroeg ik me dan. Dat is dus een, kun je zien als een hardloop evenement met hindernissen. Uh, het wordt ook wel mutrun. Dat is, gaat dus door, de, door een weiland... en moddersloten. En hindernis lopen. En, dat is met, en obstakels waar ze er overheen moeten klimmen. Of springen, of een, uh, misschien wel een vuurtje, weet ik veel. Uh, kan ook over harde ondergrond zijn. Uh, eens even kijken, waterglijbanen dan zie ik... Hè? Moet je ook? Mon <laughs> monkey bars, ik heb geen idee wat het nee. is. Uh, in ieder geval... Uh, Sommige zijn zelfs uh, 28 meter hoog, ja. heb ik um, ja. laten vertellen. Ja, dat vind ik ook weer zo overdreven allemaal. Uh, maar het is levensgevaarlijk. Ik heb altijd zoiets van, als je dat niet dagelijks doet... dan moet je dat vooral ook niet doen. Maar vind je het wel geweldig... dan moet je dat vooral gaan doen met uh, color... Obstakelrush.nl, Daar kan je alles op terugvinden. Nou, iets wat, waar het tempo behoorlijk uit is en wat je gewoon op je gemak kan doen, dat is op 3 juni de Vriendendag van het Tijlermuseum En dan mag je daar op je gemak eens even een kijkje achter de schermen nemen. Uh, even kijken in de Historische Bibliotheek van het Tijlermuseum of op de waszolder van het Pieter Tijlers Huis. Daar kan je eens even rustig een kijkje nemen. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Uh, maar... Uh, even kijken. Wat dichter bij huis, en trouwens nog, ik hou het een beetje kort hoor, We hebben we Zandvoort Alive. Ja, 28 mei. Vanaf 4 uur s middags tot minder mindere nacht is het luieren, hangen, deinen en flaneren, zwingen en dansen en chancen is het allemaal. Dan gaan we weer lekker los bij de lekkerste muziek met de voeten in het zand en de handen in de lucht met Zandvoort Alive. en Met twee stages en disco classics bij de, hoe zeg je dat, Cosmico Beach en Let een house bij Mango's Beach Bar. En onze eigen Raimundo gaat ook uh, optreden. Oh, kijk eens aan, gratis entree, leeftijd 20. Plus. Daaronder kom je er blijkbaar niet in. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan controleren. 1 juni, dan hebben we een rondje Oosterplas. En een berichtje van IVN Zuid-Kennemeland. Tevens het laatste berichtje. Dan gaan we, het is, het is een avondwandeling. Dat komt niet veel voor. Het is een excursie. Genieten van het duinlandschap. En uh, dan wordt ook verteld hoe die duinen eigenlijk zijn ontstaan en welke veranderingen. ...zich de afgelopen eeuw hebben voorgedaan. Uh, wie zijn hier allemaal bij betrokken geweest? En de, de, de, uh, de invloed van Exot op de biodiversiteit in de Duinen... ...is allemaal vragen die leven worden beantwoord. En genieten natuurlijk vooral van de uitzichten in de Duinen. Ingang Bleek en Berg in, van het Nationaal Park zuid kennemerland En uh, het begint om 8 uur, is gratis en uh, eindigt om half tien... Dus een uh, excursie van Nationaal Park Zuid-Kinnemeland... Uh, gepromoot door het IVN. Helemaal mooi. Volgende week hebben we trouwens ook de Pinkster racers. Ja. En hoe uh, combineren ze dat met uh, die uh, obstakelrace uh, uh, op het circuit? Ja, dat is een hele goede. Ja. Nou, uh, even kijken, wat zei ik? Dat is, uh, nou... Allebei uh, we dat gaan, weekend. We gaan bellen. Ja, we gaan... De, nou ja, jij bent toch op pad dan. We nee, sturen nee. je gewoon even naar het circuit ook ja, ook volgende circuit. week. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, nou, heb, heb je wat te doen, ja, uh, ja, toch? Ja, ik wel. Zeker. Ja. Nou, volgende week een uh, extra lange Zandvoort op zaterdag en Entertainment for You. Ja. Want we heten dan uh, Zandvoort voor jou tussen twee en zeven uur. Precies. Met de uh, live uh, verslaggeving uh, van uh, onder meer het uh, buurtfeest... van uh, uiteraard de open dag uh, bij uh, de brandweer en bij de reddingsbrigade. Misschien een klein stukje Pinkster races. je weet het maar nooit. Benno is uh, overal uh, te vinden en ook te horen op de radio dan. Blijkbaar. Bij CFM, ja. Heb je er zin in? Ja, natuurlijk. Ja, zo klinkt je ook. Gelukkig. Ja, ja, ja. Gelukkig. Hier is Anita Meijer. Ja, ik ga de draaien. Blame it on the low. Don't go with strangers, it's been heard and often said. You can be sure of things you might regret. Dressed up in white tuxedo, two tongue shoes and yes, he's got them all in one. He's got the cream of the crop. First you say no, but then you end up say your toe You can't accept proposals to unknown But your resistance getting low And you can win and take the shape you're A train of love when it starts to run Het meer voor de Westkust. Sinds een uh, aantal weken zijn wij uh, bij CFM weer helemaal terug op het vinyl. Ook dit is weer een uh, singles die we lekker voor je gedraaid hebben. De Funboy Tree en Bananorama en It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. En dat geldt ook zeker voor het uh, voetbal, vandaar dat we naar uh, de tweede helft toe gaan. Wedstrijd uh, vandaag uh, in Amsterdam tegen Arsenal. En hoe zijn wij uit de kleedkamer gekomen, Jan? Nogmaals, goeiemiddag. Goedemiddag Rob. Voor de uh, derde keer... Uh, we zijn goed uit de kleedkamer gekomen met hetzelfde elf. We speelden heel goed, we hadden paar leuke aanvallen. Echter na vier minuten was het de tegenaanval van, van de Arsenal, waarbij uh, de acht uitgespeeld werd. en De spits uh, uh, alleen op duin ging en langzaamheen verbaasd. Het was 1-0 dus Ik weet niet of het hoort, maar het was keihard. Nee, ik hoor er weinig van, Jan. Nee, maar er staat een behoorlijke wind daar op het veld. En ja, we hebben wel windje mee, maar staat het nou 1-0 voor Arsenal? Heb ik dat goed verstaan? je hebt het goed begrepen, het staat 1-0 voor Arsenal. Oké, en ja... Een aanval en een tegenaanval van... De eerste tegenaanval van Arsenal daar dus. En die was goed uitgespeeld Met een 1 2 werd onze ons achter en de spits ging alleen op uh, daanaf en, en die schoot vandaag daar het doel. Hmm. Oké, okay, ja, dus uh, dan begin je toch uh, oh, lekker, ja, maar... maar dan zit toch het, uh, het uh, doelpunt erin uh, bij, uh, in, de, in ons doel, zeg maar. Ja. Maar uh, ik moet zeggen, de jongens laten de kop niet hangen hoor, ze gaan lekker door en het leuke voetbal. We hebben een hele leuke aanvallen gezien, we hebben een schitterende... Schitterende vrije trappen Jeffrey gezien die uh, net niet de paal raakte, maar net tegen het zijn net aan ging. Ja, het belooft toch wel wat. Er kan nog wel alles gebeuren. Oké, okay, nou, met uh, vol uh, vermogen gaan we er tegenaan uh, Windje mee. Behoorlijke wind mee. Behoorlijke wind mee. Dus, uh, Dat je net hoor. Uh, ja, dus uh, nou dan moet het uh, goed komen. 1-0 op dit moment ook. Ja, tuurlijk. Een beetje geluk mogen we nou wel even hebben na ja. een paar weken ellende. Dat mag absoluut wel. Zeker. Nou ja. Je nu de hoek de klap Ja, precies. Dus uh, oké, okay, straks komen we weer bij je terug, Jan. Dankjewel voor dit moment. En uh, ja, 1-0 helaas. Terwijl we wel lekker aan het voetballen zijn daar in Amsterdam tegen Arsenal. Que ni miro al cielo, hago sino tirarte. Y yeah. mi niña bonita, que va a ser, nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuide, hago esto por esa nalguita. Baby girls Pero tú no estás, yo sé que tienes toda amiga pa' chan Lo que siento por ti me sube por la vértebras Me pones caliente más ese huevo Quieres ayer yeah. Yo te dio mucho donis Con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una uca y unos blones Pues no pa' cartagena, pa' escuchar mis canciones Para decirnos si coge la tarde 6 de las 4 Un macharito en la playa y Te pongo en cuatro Nos damos una cervecita para el guayao y nos vamos para la piscinita en guayina Oh, oh, oh, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita The first time face, deep in my heart girl, you take a big place then. do it, yo, yo, your ways, mesmerizing, you may want to chase, girl, to take over my headspace, longest nights and the longest days, girl, I wanna know what to free, I wanna know what you feel about me, baby, I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on? With you baby girl, me say please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see it girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mi mano, a una noche Ya no te sientas solita Baby Si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche. Ya no te sientas solita. Nina Bonita, zo heette deze nieuwe single. En dat doet onder meer aan mij. Mee. En dat, he, dat geluid herken je meteen. Jij ook, Benno. Dat geluid van Jean-Paul. Ja, ja, Dat ken je meteen ja, ja, natuurlijk. Einduizep ja, ja, ja. plaats. Jazeker. Ja. En uh, Nina Bonita. Zo heet uh, deze nieuwe zonnige zingel. Zo. Nou, we hebben tijd voor een uh, blokje. Info uh, ja. zonder gast. Stop. Dit keer. Nou, ja. Zometeen hebben we de, de Pit Report. En in ja. het volgende uur uh, Jeroen van Sluisdam nog. Ja, we hebben even uh, rendel doorgeschoven. Um, ja, uh, even kijken. Hoe gaat het? Het uh, LDC-circuit met de Pinkster Races. Voor jong en oud. Zo kopt... Uh, Roppen op onze website... Helaas uh, kon vorig jaar het allemaal niet doorgaan. Maar uh, woensdag 24 mei, dan is het weer zover. Dan gaan we gezellig... Uh, dan uh, staat Pinkster voor de deur. Dus ook de Pinkster Races. Dat is trouwens een gratis event op het circuit. En, uh, ja, en jij had uh, terecht uh, over die... Uh, ik maak even een zijsprongetje hoor. Een collar... Uh, dat, die obstakel... Uh, uh, run. run ja. uh, oh, het is inderdaad... Ik heb het nagekeken. Dat is ook op het circuit. Het nou, circuit is natuurlijk een groot terrein. Maar ja, circuitraces betekent al die uh, auto's, uh, raceauto's moeten daar naartoe, al die teams moeten daar naartoe. Dus ik heb geen idee hoe ze dat gaan organiseren. Maar het is blijkbaar toch twee events op uh, één terrein. Nou, uh... Ik ben heel benieuwd. En uh, de, de Pinkster races, wel van uh, DNRT ook trouwens. Ja. En dat is de Westfield Cup die dan gaat rijden. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, terug naar de Pinkster Races hier in het dorp. De aftrap vindt plaats op het Louis-Davidskaree circuitje. Met een unieke editie. Opgezet door Team Sportsurfer Zandvoort en Stichting Pluspunt Zandvoort. Heb je zin om over dit circuit heen te scheuren? En dat is vooral jongeren met je stepje, je skilers, of oudere generatie met een scootmobiel of rol rollatorartificielig. Rollator scootmobiel is wel leuk natuurlijk. Uh, meld je dan natuurlijk aan, want dat moet allemaal wel een beetje strak georganiseerd worden voor dit gezellig evenement. Het is gratis, dus dat kan allemaal. En, uh, nou, even een e-mailtje naar pluspunt of je belt even naar pluspunt en dan komt het allemaal. Rabbel uh, biedt een vers bakje koffie aan, of thee. En uh, Albertijn Heijn uh, doet een, uh, ook een duit in het zakje met een gezond stukje fruit. En bakker... Bedram, een lekker koekje. Nou, een, een koekjes ontbreekt het mij trouwens ook niet. Vandaag dat heeft mijn eigen dochter meegebracht. Is dat ook van Betram? Nou, Nee, staat er niet. Oh ja, staat niet. Dit heeft zelf gebakken, toch? Nee, dit is, dit is van de complete bakker. Die hebben we ook in Zandvoort. Oh, dit is uit Overveen. <laughs> Die doet allemaal niet mee. Niet gaan, hè? Nee, nee ja, ja, bijna wel, hè? Nou. Uh, dus uh, ja. een hele speciale editie van de Pinkster Races. Leuk. 24 mei. Het begint allemaal om half drie en duurt tot vier uur. En heb je geen zin om mee te doen, ga dan lekker kijken. Want hoe meer vreugde, hoe meer, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zullen we maar zeggen. Uh, goed. Uh, Dat heb... was hem. Dat was hem, Zeker. Ja. Nou, misschien heb je wel zin in een uh, happy ending... een happy ending had uh, had ik het natuurlijk ook over deze plaat hè? God, en niet uh, meer en niet minder ook, nee. uh, Joe Jackson hoorde je uit 1984, verdraaide hem op uh, vinyl, met de happy ending uh, Elena Caswell die uh, dat plaatje zong en uh, uh, Joe Jackson die speelde op de saxofoon ja de laatste plaat voor het nieuwse weer we speciaal draaien voor Albert Jan hij vindt deze heel leuk